Verhalen in de Ceterse hoeve In het duister van de avond was het nog net zichtbaar tegen de achtergrond van de donkere bossen. Op de hoek van de Vijf Eikenweg en de Keterbaan stond een klein boerderijtje. Het warme licht van achter het raam deed menig reiziger verlangen om aan te kloppen en zich te warmen aan het vuur. En wat een verrassing was het voor hem die aan deze drang gehoor gaven. Want in het boerderijtje, daar trof men een toog, waar een waardin met blozende wangen de kruizen vol met bier schonk. Er werd gelachen, gezongen, gedronken en er werden verhalen verteld. Het cafeetje kende zijn vaste gasten uit Oosterhout en Rijen, die telkens weer de weg vonden naar het boerderijtje aan de bosrand, Daar waar de geluiden verstonden, als de oude verhalen naar boven kwamen en de verhalenverteller het woord nam. Jullie weten niet half wat zich hier allemaal heeft afgespeeld, bromde een oude man in een donkere hoek. Kennen jullie dat verhaal van die piraat? Voor een piraten moet je op zee zijn, beste kerel, riep een dronken man aan de toog. Helemaal niet. Het was 1650 toen de jonge Laurens konijen Balbrand de Graf de deursloot van achter zijn moeder bittere tranen schreiden. Hij keerde zijn oude leven op het land terug toe, want hij wilde de zee op. Ja, en dat krijg je van die mooie verhalen die de troubadours je brengen. De dromen van de jongen vulden zich met de zeilen van schepen en, met, en van, met woeste golven. En het lonkende goud dat aan de andere kant van de oceaan zou liggen wachten. Er werd honend gelachen in de kleine ruimte rond het oog, maar de verteller keek ernstig rond. Het leven op zee was precies zoals hij had gehoopt. En toch ging het de verkeerde kant op met hem. Hij werd een beruchte piraat. Hij nam kaperbrieven aan van hen die dat maar wilden, of het nu de Fransen waren, de Spanjolen of de Engelsen. Het kapersvak bracht hem uiteindelijk wel heel veel rijkdom. Hij vestigde zich uiteindelijk op de Cariben en stierf in 1704 als een schatrijke bezitter van een suikerplantage. Je zijt het uit een man? riep een andere gast die zijn kroeg nog eens vol liet schenken. Maar de verteller liet zich niet kennen en zei Kalm, Ik ken deze streek als geen ander, stel me maar op de proef. De ander dacht even diep na en vroeg toen, Vertel mij dan eens, goede man, hoe komt het dat deze straat de ketelbaan heet? Nou, als jij je ogen goed de kost geeft, hier in de bossen, dan zie je dat het is opgedeeld in vele percelen, lang en rechthoekig. En daarbij, mijn vriend, stonden ooit de keten. In de tijd van Willem van Duvevoorde zou het landschap hier schitteren van glimmende harnassen en kleurige tenten en banieren. Daar, op de Curassiersheide, streden de ridders van Strijen en anderen voor de eer. Maar in 1732 verrees hier een groot kampement. Het Hollandse leger houdt er een enorme oefening en van heinde en verre komt men kijken naar dit militaire vertoon. Men denkt er een fijn reisje van te maken, maar helaas voor die Hollanders zijn de karresporen in Brabant van een andere maat dan hun rijtuigen en keer op keer lopen de Hollandse toeristen vast. Er werd gelachen en nog eens bijgeschonken, maar de verteller is nu op gang en zonder dralen gaat hij door. Maar voor wie denkt dat het hier enkel een vrolijke boel was, halverwege de 18e eeuw wordt het zuiden van de Nederlanden overspoeld met boevenbenden. In Limburg schuwt men voor de bokkenrijders en vanuit Gelderland komen de zwartmakers Brabant onveilig maken. En ten noordoosten van Oosterhout houdt de bende van de Witte Veerhuis. Genadeloze rovers zijn het. En sommigen die opereren niet in een bende, nee die gaan zelfstandig op het boevenpad. Zij prikken brandbrieven met een mes op de deuren van de rijke boeren. En als de slachtoffers niet op een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid geld wegleggen, dan dreigen zij met brandschatting.